Dit is door negens met het NOS-journaal. Ex-neuroloog Ernst Janssen Steur hoeft niet alsnog de cel in. De Hoge Raad handhaaft het arrest van het Hof... dat hem een jaar geleden vrijsprak van alle medische delicten. Zo vertelde hij patiënten dat ze ernstig ziek waren... terwijl dat niet zo was. Janssen Steur was eerst door de rechtbank veroordeeld... tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar. In hoger beroep maakte het Hof daar toen zes maanden voorwaardelijk van... voor verduistering en valsheid in geschriften. Tegen die uitspraak van het Hof was het OM in Cassatie gegaan. D66 pleit voor een aanpassing van het pensioenstelsel. De partij wil collectieve regelingen vervangen door individuele potten... waarover werknemers zelf meer te zeggen krijgen. Werknemers kunnen dan bijvoorbeeld kiezen om een paar jaar geen premie te betalen... als ze met hun gezin in een dure fase zitten. Ook moeten ze zelf een pensioenfonds kunnen kiezen. Wel moet de inleg collectief worden belegd... en ook blijven werknemers verplicht om mee te doen aan een pensioenfonds. Stakende sipiers van de Belgische gevangenissen zijn het kantoor van minister Geens van justitie binnengedrongen en hebben daar vernielingen aangericht. De gevangenisbewaarders zijn al enkele weken aan het staken tegen de bezuinigingsplannen van het Belgische kabinet. Uiteindelijk maakte de politie met Pepperspray een einde aan de bezetting. De politie heeft een inschattingsfout gemaakt bij het beschermen van een vrouw die vorig jaar door haar ex werd doodgeschoten bij het ziekenhuis in Waalwijk. Dat zegt een onafhankelijke commissie. Het slachtoffer Linda van der Giessen had kort voor haar dood aangifte gedaan van bedreiging en stalking door haar ex. De politie had moeten ingrijpen, stelt de commissie. Nederlanders betaalden hun inkopen vorig jaar vaker per pin dan contant. En dat is voor het eerst. De Nederlandse bank noemt het een mijlpaal. Steeds vaker worden ook kleine bedragen gepind. Vorig jaar werd 30% van de bedragen onder de 5 euro met een pinpas afgerekend. Het weer, geleidelijk meer zon, vooral in het westen en het zuidoosten nog kans op een bui...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 Wat is een beroemde kanon? Frère Jacques, vader Jacob, hè? Vader Jacob, gaat hij. 1, 2, 3, 4... <tied> <tied> niks meer gaan doen, dames en heren, niks meer gaan doen. Het klonk een beetje experimenteel, zoals u het zong. Een Beetje van de... Vader Jacob Vader Jacob Houdt u van dat soort muziek? Culturele hoofdstad. Dat kan, hè? Dat is een heel modern dit. <tieden> ja. oh. Dat is een behoorlijke doelgroep voor vanavond, niet? <tieden> ja, vader Jacob. <tieden> moeder Jacob, moeder. Heel modern. Dat is heel experimenteel, maar uh, dat is nooit een hit geworden. Hè? Dat kan ook niet, want je kan het niet nazingen. Ja, maar u dan wel, maar de rest niet, hè? Is niet te doen. Je ziet nooit iemand die bijvoorbeeld uit muziektheater naar buiten komt of concertgebouw. en dan dat nanuriet op straat, wat hij binnen gehoord heeft. Hè? Zie je bijna nooit. Ja, je ziet het wel eens, maar ze worden onmiddellijk opgepakt. Dus, uh... Of met carnaval of zo, hè? Viert u carnaval? Nee, hè? Twee. Uh... Nee, met Polonaise kan je niet met die muziek. Hè? Dus dat wordt nooit een hit. Maar uh, vader Jacob, ik moet even één toon hebben. 1, 2, 3, 4. GELUIDEN. U zit in Bes vanavond. Dat is landelijk gezien heel hoog. Dat haalt Pim nooit eens eentje. Uh, vader. Jacob, vader Jacobs. Vader, Dat is geen kanon, dames en heren. Nee, u maakt er meteen een potje van. Het is, uh, we doen vier groepen, wat even zo, hè. Eén, twee, drie, vier. En dan moet u zelf maar zien waar u zit, hè. Kan mij wat schijlen. Ja. Vader Jacob, vader Jacob, vader Jacob. Simon Kirk, moet ik zeggen. The Free. En het liedje dat heet My Brother Jake. En dat... Na een heerlijke conferentie eventjes van Hans Lieberg. Ja, je mag hem of je mag hem niet. Ik vind hem geweldig. Het is One Republic. is I won't lie to you Wherever I go You're the ghost in the room I don't even try Looking for a song Ja, toen was ik te laat. Je moet ook geen meerdere dingen tegelijk doen. Dat gaat, dit, gaat gewoon niet werken. Dat moet je niet willen. Nou, dit was in ieder geval uh, One Republic. En uh, dat nummer, dat, uh, dat heet... Uh, hoe heet het ook weer? Geen idee. Oh, nou, ik wel. Ik ga... Whenever you go. We gaan er nog eentje doen. En dan gaan we zo meteen eten, dames en heren. Want we hebben nog een heerlijk recept. Maar we gaan eerst deze nog even doen. Nummer heet Seven.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 the sleeping boy. De Bottle Man. Zo je bent. Oké. Okay. klinkt lekker. En het nummer heet gewoon heel simpel 7. En we gaan eten. Ah uh -huh. En uh, voordat de aankondiging komt... kan ik ook nog even vertellen... dat, dat uh, constateren wij het weekend... dat we uh, met onze Facebookpagina... dik over de 400 likes zijn. Hè? Dat vinden wij geweldig. Dus op naar de 500, jongens. Ja. ja. Op naar de 500. gaan ervoor. Ja, nou, we zijn er al dik overheen, hoor. Over die 400. Nee, Gebeurt nee. zomaar, hè? Ja, let je even niet op. Let je even niet op, zit je over de 400. Ja. Het recept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 Dus weer een lekker gerecht, dames en heren. En ja. u weet het, ons criterium is het moet uh, snel klaar zijn. En het moet niet meer dan een tientje kosten. Nee, het mag niet te duur worden. Nee. Nee, nou dat is al gelukt bij deze. Uh, ik heb gekozen voor een maaltijdsalade met gorgonzola, walnoot en peer. En het is een uh, recept voor twee personen. En de bereidingstijd bedraagt ongeveer 10 minuten. Kijk, dat is snel. Dat, dat, is, dat zijn tijden tenminste. Daar ja. kan je wat mee. Ja, en dan als, je kan je van gewoon, als je even haast hebt, kun je gewoon even hup de pup. Ja. Nou, vertel maar. Goed. Uh, u heeft het volgende, volgende hiervoor nodig. Twee handperen. Twee stengels bleekselderij. 100 gram gorgonzola. Een halve ciabatta om af te bakken. Twee eetlepels walnoten. Twee eetlepels witte wijnazijn. 4 eetlepels walnotenolie en 100 gram veldsla. Witte, witte wijnazijn, is dat, is dat witte wijn die naar azijn smaakt? Of, uh, of azijn die naar witte wijn smaakt? Nee, het is azijn gemaakt van witte wijn. Oh, neemt u mij niet kwalijk. <laughs> nou ja, oh, maakt niet uit <laughs> hoe. Ik kom wel eens in een café, dus rijden, gingen ze witte wijn. Denk, nou, uh, zeker daar zijn we eens opengetrokken. Uh, het kan. Ja. <laughs> Goed, de bereiding gaat als volgt. Verwarm de overvoer op 200 graden. Halveer de peer, verwijder het klokhuis en schei. Snijd dit in schijfjes. Snijd de bleekzelderij in boogjes en de gorgonzola in blokjes. Pak de ciabatta volgens de aanwijzingen op de verpakking af. En rooster de walnoten in een droge koekenpan goudbruin. Dan klopt u de, van de azijn en de olie een dressing en brengt deze op smaak met peper en zout. Schep in een grote kom de veldsla, peer, bleekselderij, gorgonzola, walnoten en dressing voorzichtig door elkaar en serveer de ciabatta erbij. Een variatietip: voeg aan de dressing een in kleine ringen gesneden lentui en wat fijn gehakte basilicum toe. Dat is voor wat extra smaak. Ja. Ik ja. zou zeggen, eet smakelijk. Ja. Maar die walnoten vind ik niet aantrekkelijk. Oh, dat ik, gaat ik, best lekker zijn. Ik ben geen notenmens nog helemaal. Oh. Ja, het is nog helemaal oh. zo. Ik ben geen notenmens. Nou, dan laat je ze weg. Oh. Okay. <laughs> ja. oké. Kan ook. Je kan, kan ook. er ook pijnboompitjes in doen. Ja, ja. ja. Pijnboompit. Pijnboompit. <laughs> nee, dat doen we niet, want dan hoeven ze er niet meer. <laughs> okay. Goed, nou, u kunt het uh, recept dus nog eens rustig nalezen op onze Facebookpagina, dames en heren. Uh, www.facebook.com Schuinerstreep ja. En dan kunt u ook zien dat we al ruim over de 400 likes hebben. Ja, maar... ja. En het staat ook op uh, de site van Je mag je zand te voelen als... Ja. En het staat ook nog op mijn eigen tijdlijn ja. voor kunt het, je kunt degene die Je kunt het ook nog deel, de, de, de, de, de delen. Die wordt ook veel bekeken. Zandvoort aan zee. Ja. Zo komt u het helemaal uit. Dus uh, dan kan je het ook maar meer zeggen. Ja, het is maar een tip. Maar ja. dit is wel goed hoor. Ja. Ja. Goed, nou, oké. Okay. <kliek> Mooi zat. En uh, we gaan weer door met muziek. Muzika. Muzika. muzika. Ja. Nou, dan is dit ook muziek, maar... Ja, ja. oké. Okay. <applaus> nee, u zingt goed, dames en heren. Hè? Huh? <hazien> <hazien> <hazien> wat zeggen we nou weer? <hazien> Hans Je <Liebe? hazien> Klopt niet helemaal, geloof ik. <hazien> ik denk dat er iets fout gaat hier. Ik weet het niet wat het is vandaag, hoor. Maar er gaat van alles verkeerd. Hè, het is niet eens maandag. Nee, het is niet eens maandag. Ook dat nog. En toch gaat er van alles fout. Ik denk het zo En ik denk het zo Hoe je je vrienden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 En het liedje heet No. Nou, het is me je het weet. En dit is uh, Miss Montreal. Met haar laatste single. En uh, het liedje heet One Last Drink. Drankje Maar ja, dat is gewoon leuke muziek De mens maakt gewoon leuke liedjes Miss Montreal, of ofwel Sanne Hans En het liedje dat heet gewoon One Last Drink Jawel Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Een oude Volkswagen Kever is in de nacht van woensdag op donderdag... in brand gevlogen op de westelijke randweg, de N208 bij Haarlem. De bestuurster reed uh, over de weg toen ze plotseling het gevoel had... dat ze ergens overheen reed. Een taxichauffeur alarmeerde de vrouw vervolgens... en wist haar ter hoogte van de Kleverlaan te laten stoppen... Haar wagen bleek namelijk in brand te staan. En toen de wagen stil stond, greep het vuur snel om zich heen. De brandweer werd gealarmeerd en het vuur werd uiteindelijk geblust. De oldtimer raakte daarbij zwaar beschadigd. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en waardoor de wagen in brand is gevlogen. Een vrouw is uh, afgelopen donderdagochtend lelijk gewond geraakt bij een val van een paard. Het paard zou zijn gestruikeld waarna de vrouw er vanaf viel. Twee ambulances en een traumateam kwamen in actie om hulp te bieden. De vrouw is door ambulancepersoneel gestabiliseerd en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een automobiliste is zaterdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval in Aardehout. Het Ongeval vond plaats op de Burgemeester Den Texlaan. Door nog onbekende oorzaak raakte de wagen een boom en kwam uiteindelijk op het zebrapad op zijn kant tot stilstand. De automobilist is door ambulancepersoneel opgevangen en naar de nodige zorg de plaatsen overgebracht naar het ziekenhuis. De wagen is door een bergingsbedrijf op vier wielen gezet en de schade was behoorlijk.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 Ja, het weerbericht van vandaag wordt u aangeboden door Rico Schreuder. Vandaag geen buien, want het blijft overal droog en er zijn flinke perioden met zon. De wind is niet meer dan zwak uit het westen en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks 16 graden. Kortom, een hele aardige lentedag. Vanavond en komende nacht is het droog met flinke opklaringen. De wind draait naar zuidwest en neemt toe naar een matig overland en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur daalt daarbij naar een graad of 8. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En vooral in de middag en avond komt het tot enkele buien. Lokaal mogelijk met onweer. De wind is overwegend matig uit het zuiden tot zuidwesten. En de temperatuur stijgt naar maximaal 17 graden. We may cut our way to heaven through the Nazi lilacs. <laughs> Ja, Agressief buikje vandaag of zo? Nee hoor. Nee, oh. nee, nee, nee, oh. nee, nee. nee. Oh, je muziek nee, wel, ja, nee, ik, ik wou het een beetje, een beetje in dezelfde sfeer houden. Oh, en uh, je dacht, Je dacht gewoon, oh, we hebben nog twee luisteraars, die moeten ook maar weg. <laughs> nou, dit nummer dat uh, spreekt eigenlijk voor zich. Prima Victoria. En uh, ook de tekst. Die Day upon us. Uh, dit is een uh, nummer wat uh, voorkwam in de film Saving Private Ryan. Oh. En daar komt het uit. Oh. En uh, de band die je hoorde heet Sabaton. Oké. Okay. Uh. Nou, goed. Ja. Nou, ik vond dit meer te pruimen dan de vorige. Maar goed, dat zal mij liggen. <laughs> goed. prima. Victoria was dit met ja. Sabaton en... Uh, uh, dames en heren, ja. uh, de, dit valt geheel buiten verantwoordelijkheid van de directie van dit programma natuurlijk. <laughs> jongen jongen jongen. Erg. He? Ja. Dit ja. is de Florida Georgia Line. Heel iets anders. Dit heet Holly. When the sun had left and the winter came And the sky fall to only bring the rain I sat in darkness, all brokenhearted I couldn't find a day, I didn't feel alone I never meant to cry, started losing hope But somehow, baby, you broke through and saved me already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 het h.o.l.y. Uh, uh, als je het zoekt. En het is de Florida Georgia Line. Nou, al eerder een nietje, maar ik weet niet... Of een nietje, maar uh, ik heb wel eens meer van ze gedraaid. In ieder geval, uh, dit, uh, dit klinkt lekker. De Georgia Florida Line. En, uh, nee, Florida Georgia Line, moet ik zeggen. Anders ze rijdt die trein de verkeerde kant op. En uh, de, de nummer heet dus A Holy. En het is nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Ja, nog een klein stukje. En dan gaan we verder met... Uh, met ja, ja, dit is wel leuk trouwens. Als je het, ja, dit is, dit is wel erg leuk. Dit kent u vast nog wel. Dit is een Belg, dit. Hij heet Vergrinja. En dit was een hitje in de jaren zestig. Als opvolger van Ring Ring. ...dat je weer hoort, hè? Dan, dan komen er ineens allerlei beelden boven. Uh, we hebben een beller ook trouwens, maar goed, maakt niet uit. Uh, dan komen er komen ineens allerlei beelden boven... En, ...en dat zijn van die beelden van, uh, van Fergri ja. Die uh, moest toen de tijd uh, zijn singeltje Ring Ring... ...moest die promoten bij uh, het een toenmalig programma fanclub ...als ik het goed heb. Uh, en dat werd gepresenteerd door nog een hele jonge Sonja Barend. <laughs> dat weet ik ook nog. En die man die kwam toen binnen. En die had al een ketting om. En er hing onder andere ook een hakenkruis aan. En dat, Sonja die was er heel boos over. En die begon hem daarop aan te vallen. En, die verkeerde jaren zo van... Ah, Zeur sure, niet zo. <laughs> ik vond het weer gewoon leuk. Nou ja, ja leuk is dat natuurlijk niet zo'n hakenkruis. Maar dat nog we ook weer niet. Maar ja, dat, dat herinner ik me dan ineens. Dat uh, toen ik daarnaar zat te kijken. Dat, ik dat, uh, dat herinner je dan zo. Maar dit was zijn tweede single. What shall we do with the drunken sailor? Als opvolger in de tijd van, uh, van Ring Ring. en verder drie jaar. Was dus eigenlijk wat je noemt. De, uh, nou ja, de, de Belgische, een Belgische protestzanger. Ja. Ja, had je gewoon. Ja. Dit zijn die Amazing Stroopwafels. Gaan we naar Frankrijk. Of ik ga naar Frankrijk. Nou, ik niet hoor, maar hij wel. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Nooit meer te zijn, want als ik hier ben, Had jij me aan de lijn. Utrecht, Abrecht, Kamer, Ekker, Leveringen, Rijnstond, Schaloos, Roos, Tegen, Loteringen, Deuntjes, Kloosjaar, Pantro, Vanessa en het de Vlam, Barbara, voor Godverdend, Ik heb Kikkebril, Hansen, Lim, het pijntje, Stort en het even een gezever. Frankrijk! Nou weet ik heel goed dat je Frankrijk haat en daar weer zo nooit. Vakantie gaat jou ja, wel in Brussel, dus dat jij al vreselijk waard. Ik zou in Frankrijk ook niet je dag, maar ja, ja ik ga, ga toch. Want je moet toch wat bijna nee. stomrood, en men gaat nooit in wat Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug, ik ga naar Frankrijk.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 Ja, zo'n prachtig gezelschapje is dat toch, hè. Amazing <laughs> Stroopwafel. Dat is eigenlijk al een beetje een, een straatorkest, hoe dat Uit Rotterdam komen ze in de buurt. Het is altijd een beetje zo'n straatorkest. En dat, dat hebben ze ook eigenlijk nooit uh, verloren. Dat doen, volgens mij hebben ze dat heel lang nog volgehouden. Zelfs al toen ze al bekend waren met, met hits als Oude Maasweg en zo. Dat was natuurlijk een beste hit van ze. En uh, dit heette... Ik ga naar Frankrijk. Ik ken het niet, maar weet je wat zo leuk is? Als je dus op zo'n... Zo Streaming audio zit. Zoals bijvoorbeeld Spotify. Die, die maken dan, als je daar dus, uh, ik weet niet of dat altijd zo is, maar in mijn geval wel. Uh, maken ze er elke week Discover Weekly. Dat is de, en dat is een hele leuke lijst. Die is een beetje gebaseerd, zeg maar, dan op wat je dan de hele week zo beluistert op Spotify. Het is een hele lijst leuke nummers. En dan kom je altijd, ik kom daar altijd weer gekke dingen tegen, leuke dingen tegen. Daar was dit er ook eentje van. Die stond ook weer in die lijst. Voor mij dan, hè. Ik bedoel, Het kan net zijn, dan zit je erop zitten dat u een hele andere lijst krijgt. Want het is echt een beetje gebaseerd op, uh, ja, wat, wat, wat beluister je de hele week zo'n beetje. En nou ja, wij maken natuurlijk veel gebruik van, ook van dit programma. Dus uh, vandaar. Maar uh, ontzettend leuk. Uh, zo ontdekte ik ook de uh, volgende plaat. Um, en dat is ook eigenlijk heel uniek. Ja, een hele unieke combi. Kon, ook dat kende ik niet. Ik had dit nog niet gehoord. Maar ik vind het wel leuk om dit even voor u te draaien. Dus Elvis Costello. Die kent u we natuurlijk wel. Eh, en dan samen met Bert Beckerwack. Nou, dat is toch ook weer een combinatie waar je niet zo 1, 2, 3 opkomt. Maar het is wel mooi. En het heet The House Is Empty Now. Elvis en Bert.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 My face reflected there on the bay. In the window, poor, and broken home. Still, this house is empty now. There's nothing I can do.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 Opzetten met, uh, met, met die hele New wave uh, toestand. Met zijn beentje, met zijn band, die Attractions. Ja, toen zong je niet zo. En, en, uh, maar hij kan dat dus kennelijk wel. Uh, Elvis Costello dus, uh, die hoorde u eens dus op een hele andere manier in een compositie van Burt Bacharach. En uh, nou ja, dat is natuurlijk een van de grootste, mag ik gerust ook zeggen. Componisten uit, uh, uit, uh, va, uit de naoorlogse tijd. De man die heeft zo verschrikkelijk veel. Grote muziek geschreven, mooie muziek geschreven, hits geschreven voor zoveel verschillende artiesten. En het is dan toch wel apart dat je dan uh, Elvis Costello dit ook wordt zingen. This house is empty now. We gaan eruit met de brandweer. Ja, we gaan als de brandweer, zou ik maar zeggen. Ja, we gaan, gewoon, uh, we gaan eruit als de brandweer. Um, <laughs> ja, er ja, zijn af en toe nog eens wat brandjes. Dus gaan we ga eruit als de brandweer. Ja, en dat liedje dat heette The Fire Brigade. En The Move, dat was natuurlijk uh, de voorloper van, uh, van die Electric Light Orchestra. Uh, Roger, uh, Roy Wood was eerste leider en Jeff Lynne zat daar al in. En uh, toen Roy Wood ermee stopte... Toen uh, nam Jeff Lynn het gewoon over en dat werd later uh, Electric Light Orchestra. Nee, die nee, is niet helemaal waar wat ik nu zeg. Het werd al Electric Light Orchestra dat deed uh, Roy Wood al. En die stapte daaruit. Niet uit de Move, maar die stapte daaruit en toen heeft Jeff Lynn dat over. Zo was het. Je moet het wel goed vertellen natuurlijk. Yes. En uh, het zit erop. We gaan eruit. Eh, hartelijk dank voor het luisteren. En eh, tot morgen. 12 uur ben ik er weer. Met Ingrid samen. Ja. Dag.